Vijf uur. De Radio 1 Sportszone. Bucela Carrasso en Tom van Hek. Wij ontvangen hier zo in het Holland House... Olympisch medaillewinnaar bij het judo in het verleden. Peking, Deborah Gravenstein. We gaan met haar over het judo hier praten. En het baanwielrennen is ook weer begonnen. En bij de klaaglijn horen we ook uitleg... over het verkeerde interpreteren van de term plumpudding. Of hij nou wel of niet ja, in elkaar zakt. Ja, kan zakken of niet.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 Alle asbest-evacuees uit de Utrechtse wijk kanaleneiland hebben de hotels waar ze zijn ondergebracht verlaten. Vanochtend weigerden sommige gezinnen nog om hun hotel te verlaten... waarbij de emoties hoog opliepen volgens de gemeente. De evacuees zijn nu toch ingegaan op een aanbod van woningcorporatie Mitros. Lokkerburgemeester Isabella van Utrecht. Ja, er is een keuze voorgelegd door Mitros hè, aan, de, aan de mensen van... u kunt of naar een logeerwoning, die is ingericht geheel... dus daar kunnen mensen ook gewoon wonen... en voor een wat langere periode als het nodig mocht zijn... Of mensen hebben de keuze gekregen om één keer een bedrag van 1500 euro te krijgen. En dan moeten ze zelf een opvang regelen. De meeste evacuees hebben gekozen voor een vervangende woning. De diplomatieke spanning tussen Wit-Rusland en Zweden loopt op. Wit-Rusland heeft de Zweedse ambassadeur uitgewezen... omdat hij contact heeft gehad met oppositiegroepen. En ook steunde die acties voor meer democratie, zegt de regering in Minsk. Als reactie heeft Zweden twee Wit-Russische diplomaten uitgewezen. Volgens de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Bielt, zijn de beschuldigingen belachelijk. En is het heel gewoon dat een ambassadeur met de oppositie praat. Een maand geleden dropte een Zweeds vliegtuigje boven Wit-Rusland honderden teddyberen. Met daarop protestleuzen voor meer vrijheid. Een vrouw uit Terneuzen die een auto in brand heeft gestoken... deed dat waarschijnlijk uit wraak op de man die vorige week twee ponies doodde. De auto van de man van 50 uit Aksel stond geparkeerd voor het politiebureau. Hij meldde zich daar zondagavond nadat hij bij twee ponies de hals had doorgesneden. De politie over de wraakactie van de vrouw. Uh, vermoedelijk is zij verontwaardigd uh, uh, over het feit dat, uh, dat die ponies zijn omgebracht. En uh, zij, is, uh, zij heeft zelf paarden in diezelfde lopen. En even voor de duidelijkheid, zij is niet de verzorgster van de ponies die ze is omgebracht, maar ze heeft zelf uh, eigen paarden in de weiloop. De vrouw heeft de brandstichting bekend, ze is vrijgelaten en de man die de ponies de keel doorsneed zit nog vast. Heineken mag de Aziatische brouwer van het populaire Tiger Beer overnemen. De huidige groot aandeelhouder van brouwer Asia Pacific Breweries heeft het bod van 3,3 miljard euro geaccepteerd. Door de deal krijgt Heineken meer dan de helft van de Tiger-brouwer in handen. De Nederlandse multinational is volgens de wet verplicht... nu ook een bot te doen op de overgebleven aandelen. Bierbrouwers uit de hele wereld richten zich op dit moment op de Aziatische markt. Er wordt in Azië ieder jaar meer bier gedronken... terwijl in Amerika en Europa de bieromzet de afgelopen jaren daalde. Op de Olympische Spelen in Londen is het Rick van der Ven... niet gelukt brons te veroveren bij het handboogschieten. Hij verloor van de Chinees Dai in de shoot-off. Dai schoot de pijl dichter bij de roos. Bij de reguliere beurten eindigden de twee gelijk. Van der Ven werd dus vierde. Dan het weer nog wisselend bewolkt. In het oosten nog een bui en later weer buien in het zuidwesten. Minimumtemperatuur temperatuur vannacht 13 graden. Morgen eerst droog, in de middag buien met kans op onweer. En het wordt 21 tot 25 graden. ANWB-verkeersinformatie. Ah, de A6, Emeloord, richting Jauren is nog altijd dicht tussen Lemmer en Oosterzee. Er is daar vanmiddag een vrachtwagen geladen met fruit gekanteld. Er staat file tussen Banten en Oosterzee, 5 kilometer. Als u de mogelijkheid heeft, is het beter om te rijden via de A28 en de A32. Op de A6 vanuit Jouwen staat ook een korte file door dat ongeluk... bij Lemmer 2 kilometer, daar is de ook dicht. De werkzaamheden op de A50 veroorzaken file... van Arnhem naar Os, voorknoopend Ewijk 7 kilometer. Tussen Goes en Middelburg ligt het treinverkeer stil. Door een ongeluk, de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Straks nieuws over weesmedicijnen en ook uh, olympisch nieuws. Tennispartijtje, ja, dat kan ook lopen. Precies, een bloedstollende halve finale op Wimbledon tussen Federer en Del Potro. 13-12 staat het in het voordeel van Del Potro. Straks meer erover. We gaan eerst naar het baanbielrennen. Sebastian Timmerman. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Hek en Lucella Carasso. Daar zijn die Britten gek op helemaal sinds gisteren natuurlijk. Sebastian Timmerman, wat is er vandaag op het programma? We gaan kijken of Victoria Pendleton ja, ja ook een Britse sportieve revanche kan gaan nemen. Bijvoorbeeld, uh, uh, dat moet ze dan vandaag doen, op de Kairin. Dat sprinten, eerst achter de Danny Motor, dan is er nog geen sprake van sprinter. Maar zodra die Danny Motor de laatste 2,5 ronde naar de kant van de baan gaat... dan is het wel sprinter geblazen met z'n zessen in totaal in de baan. En laat nou die uh, Victoria Pendleton, die gisteren dus gedisqualificeerd werd... samen met haar maatje Jessica Varnish op de teamsprint... en daardoor ging de finale en dus mogelijke Gouden medaille bij de dames aan hun neus voorbij. In dezelfde heat zitten als de Nederlandse Willy Canes, De nummer drie van het WK van drie jaar geleden. 2009 in het Poolse Proeskov. Maar ja, dat is lang geleden. En sindsdien is er veel veranderd. Ook voor Willy Canes die veel blessures heeft gehad. Mentaal niet altijd even de sterkste bleek. En niet alleen Victoria Pendleton nu tegen haar treft. In deze tweede heat van de eerste ronde van de k Maar ook niemand minder dan Anna Meers. En dat is de Australische wereldkamp van 2011 en van dit seizoen. Dat werd ze in april in eigen huis in Melbourne. Dus een lood, loodzware heat voor Willy Canis, Want de nummers 1 en 2 uit de heat gaan door. Sowieso naar de tweede ronde. Geen nood verder, zou ik eigenlijk willen zeggen... voor de dames die deze ronde verliezen. Er is nog een achterdeur, wat er volgt nog een herkansingsronde. Dus mocht Willy Canis in deze heat niet eerste of tweede worden... dan kan ze in ieder geval later in het toernooi nog proberen... later vanmiddag proberen om terug te keren. Maar dat is natuurlijk wel lastig. De andere tegenstanders van Kanus is de Maleisische Vatriaan Mustafa. Nou, die moet ze kunnen hebben. De Nieuw-Zeelandse Natasha Hansen moet ze ook kunnen hebben. Terwijl de speaker nu de naam van Victoria Pendleton uitspreekt. En dus overal weer meteen de Britse vlag zien. En natuurlijk de Britten alweer de handen op elkaar doen. En de laatste tegenstander is een niet onderschatte dame uit Oekraïne. Liubov Shulika, een dame van 24 jaar. De Danny Motor is gaan rijden. Dat doet hij in het begin met 25 kilometer per uur. Dat is een uh, snelheid die kan de gemiddelde toerfietser ook nog wel uh, bijhouden. En dat is om langzaam maar zeker het tempo op te schroeven. Hij is zo'n beetje bij de rijds, dus deze heat is nu onderweg. Maar we gaan eventjes snel iets anders doen. We gaan naar het tennis, namelijk Mark Brasser. Ik was in de gelukkige omstandigheid om de eerste Games uh, Wimbledon te zien, het centercourt. Ben daarna heel Londen doorgegaan en dacht, als ik bij de redactie kom in het Holland House... dan hoor ik wel uh, hoe het staat, hoe het is afgelopen. Maar het is nog steeds bezig, al urenlang. Het is, tegen, uh, tegen is, ja, ja. is tennis, Ja, het is tennis, ja. Dat gaat niet op tijd, maar dat gaat gewoon op, uh, op gewonnen games. En uh, ja, 6-3 de eerste set voor Del Potro. 7-6 uh, de tiebreak. Met 7-6 won Roger Federer de tweede set. Ja, we zitten nu in de derde set. Diep in de derde set. Er zijn inmiddels uh, 27 games gespeeld in die derde set. Het is 14-13 in het voordeel van uh, Juan Martín Del Potro. In een, in, een, ja, in een fantastische wedstrijd. Fantastisch gevecht. Federer kwam hem. Breek voor. Ze veerde voor de wedstrijd. Verloor zijn service op Love. Ja, en het is nu, ja, het is nagelbijtend spannend. Geweldige partijen op het centercourt. De zon schijnt, het dak is open. Het is, het is lekker vol uh, op Wimbledon. Iedereen is naar dat centercourt gekomen. Het gaat natuurlijk ook ergens om, hè. De halve finale. Roger Federer tegen Juan Martín Del Potro. Twee, twee grote spelers, twee, twee grote kampioenen... staan hier tegenover elkaar. En het is een big goal hard gevecht. Del Potro heeft dus zojuist een service gewonnen. Nogmaals gezegd, 27 games gespeeld inmiddels in die derde set. Er is in die derde set geen tiebreak. Er wordt wel gespeeld om twee gewonnen sets. Dus het is niet helemaal volgens het, het Grand Slam principe. Hè? Vijfde set geen tiebreak. Maar hier is in de derde set geen tiebreak. 14-13 dus in het voordeel van Juan Martín del Potro in de derde set. Ja, nog heel even over Federer, want die wil zo graag dat goud, hè? Ja, die wil dat goud. Dat, dat ontbreekt er nog. Hè? Alle Grand Slams gewonnen, alle records gebroken. Goud in het dubbelspel vier jaar geleden met zijn landgenoot Wawrinka. Ja, één prijs ontbreekt er nog. Olympisch goud in het enkel. Spel, daar doet hij het allemaal voor. Ja, we snelden in huis, Sebastian Timmerman. Want Willy Kanen zit in de baan. In de derde positie acht. Eerst de Danny motor, dan Victoria Pendleton, dan Enemirs en dan Wille Canes. En die Danny motor gaat zo de baan, als het goed is, verlaten. Heeft dan het tempo opgevoerd tot 45 km per uur. Komt een aanval vanuit het achterveld van de Maleisische Mustafa. Die vangt Wille Canes op. Wille Canes zet aan, motor uit de baan. Oeh, dat ging maar net goed. Want als je te vroeg Voor bij de motor gaat, wordt je gedisqualificeerd. Maar Canes heeft nu de koppositie genomen. Enemirs zit in de tweede positie. Rondebord staat op twee. Pendleton zit helemaal achterin. Terwijl nu de Nieuw-Zeelandse omhoog eh, naar voren. Probeert te komen, te komen samen met Sulika uit Oekraïne. Kanes zit aan aan de binnenkant. Probeert de aanval van Julika te pareren. Lukt er niet helemaal. Sjulika nu aan de leiding. Kanes in tweede positie. Laat zich insluiten. hoe dit gaat niet goed. Want nu komt ook Enna Meers. Met in een wheel Victoria Pendleton naar voren in de laatste ronde. Denk ik dat Kanes het maar beter kan laten gaan lopen. Ja, doet ze ook. En gaan gokken op die herkansing. Dit is niks voor Kanes deze eerste ronde. Meers en Pendleton. Zij gaan als de eerste twee door. Volgens mij is Pendleton degene die als eerste over de streep komt ja, nip voor Enna Meers. Hansen, Mustafa, Sulika en Kanes dus veroordeeld tot de herkansing. Jammer voor Willy Kanes. Zie je toch weer op het moment dat het even tegen zit. Kwam ze in het gedrang. En toen kwam Meers met Pendleton in het wil buitenom. En was het over en uit. Liet Kanes het terecht lopen. Straks de herkansing. Die moet ze winnen. Wil ze doorgaan in dit Keirin-toernooi? Even snel tennissen. 14-13. Argentinië eh, komt de Zwitser weer terug. Die heet Federer, geloof ik. Eh, maar dat... Die heet Federer, Tom, ja. En die, uh, die wint zojuist zijn service op Love. Geen punt tegen. Sterke service game van uh, Roger Federer. En dat betekent dus 14-14. Uh, ja, uh, ze verzaken niet allebei niet. Uitstekende service game, dus zojuist gezien van uh, Roger Federer. En we gaan hier nog even door. 14-14, derde set. Dan uh, ander nieuws, ander nieuws dan uh, Olympisch nieuws. Weesgeneesmiddelen, die zijn volop in het nieuws, sinds de NOS zondag meldde dat het College van Zorgverzekeringen heel dure medicijnen niet meer wil vergoeden. Een Den Haagse apotheker maakte jarenlang zelf zo'n geneesmiddel voor een jongen met een zeldzame ziekte. Dat kostte zo'n 3.000 euro per jaar. Een fractie van het bedrag natuurlijk dat het middel kost, uh, nu het door de industrie wordt gemaakt. Apotheker Paul Lebink uit Den Haag vertelt. Nou, een broerke tijd geleden, ik praat nu over 1996, 1997... kreeg ik een telefoontje van een, een internist uit Rotterdam... en die vroeg Paul wil je maken voor deze jongen... Uh, uh, capsules waarin zit carbamilglutamaat. En toen bleek dat de vraag veel moeilijker was dan ik dacht... want uiteindelijk dat stofje wat nodig was, die carbamilglutamaat was niet verkrijgbaar in apothekenland, niet verkrijgbaar bij de farmaceutische industrie. zijn uiteindelijk terechtkomen bij de verfindustrie. De jongen leidt aan een speciale stofwisselingsziekte. En uh, wat is daar bijzonder aan? Uh, omdat hij een bepaald enzym mist, uh, hoopt de stikstof zich op in zijn lichaam. En, uh, na, Dan is het gauw afgelopen dus? Dat klopt. Ja. Dus u ging hier aan de slag, nou, u hebt hier ja. alles voorhanden. maar toen gebeurde er wat? Nou, ik zeg, een vijf jaar nadat we daarmee begonnen waren... Uh, toen kreeg ik uh, bezoek van een farmaceutische industrie en die uh, meldde mij dat, uh, dat dat middel wat ik al die tijd gemaakt had, dat dat nu commercieel verkrijgbaar zou zijn bij hun. En uh, dat ik vanaf dat moment kon ik het gewoon bij ze bestellen. En ik, ik wou het bestellen en uh, uh, uh, ik zat gewoon te kijken en ik denk jeetje, dat is wel gek, klopt dat wel? En dan praat ik over de prijs. Want... Uh, toen ik dat stofje bij de chemische industrie kocht... Uh, was ik nou, laat ik zeggen gemiddeld genomen voor 3.000 euro per jaar klaar voor deze jongen. En ineens bleek dat 15.000 euro nog niet eens genoeg was voor één maand. Ruim 150.000 euro per, per, per jaar zouden we moeten gaan uh, besteden aan dit geneesmiddel... Uh, als, we, als we het zouden bestellen bij deze firma. Jullie weigerden dus? Ja. Nou. En u ging voort met het maken van dat middel? Ja, ik zei, God, maak het nou goedkoper. Maar dat, dat was ook niet aan de orde. Want nou ja, de, uh, uiteindelijk werd uh, ik voor de rechter gedaagd. Um, omdat ik uh, hun merkenrecht zou overtreden hebben. Wat heel gek was, want ze hadden uiteindelijk gewoon mijn stofje gekopieerd. De rest hebben geoordeeld dat wij geen uh, uh, indruk hebben gedaan uh, op het uh, merkenrecht. Uiteindelijk is de, de aanklacht is op uh, alle punten uh, tegengesproken. En we zijn op alle punten tegelijk gesteld. En nu? Um, nou, ik wou daar nog mee doorgaan. Maar na, na dreigde er opnieuw een, uh, een gang naar de rechter te komen. Omdat nu en inspectie en VWS werden aangeklaagd door deze firma. En toen vond ik het wel eens. In feite is het ja. nog steeds zo dat u het goedkoper kunt maken dan zij. Dat klopt. En dat we dus nog steeds geld over de balk smijten. Nou ja, die firma heeft, heeft, heeft ook kosten. Dus ik hoef geen registratiedossier te maken. Dat moeten zij wel. Maar als we met z'n allen zouden willen, ben ik ervan overtuigd dat we een, een oplossing kunnen vinden die recht doet aan in ieder geval mijn uitgangspunt: zoveel mogelijk geneesmiddelen beschikbaar hebben voor die mensen die het nodig hebben, tegen aanvaardbare kosten. Dat zei apotheker Paul Lebbing tegen Trudy van Rijswijk. Het farmaceutisch bedrijf dat het medicijn nu maakt, Orphan Europe... zegt dat hun medicijn duurder is... omdat ze onzuiverheden uit het geneesmiddel halen. De apotheker doet dat volgens hen niet. Uh, ze proberen, zeggen ze, de kosten zo laag mogelijk te houden. Zo keert het bedrijf bijvoorbeeld geen winst uit aan aandeelhouders. Wij maken het geneesmiddel maar voor 40 mensen wereldwijd. De apotheker heeft uiteraard niet al de kosten die wij eraan hebben...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 14-14 in de derde set. Del Potro serveert. 40-0 kwam de Argentijn achter. Hij heeft twee puntjes teruggehaald. 30-40, maar nog altijd een breakpoint in het voordeel van Roger Federer. Wat is het ongekend spannend hier op het centercourt van Wimbledon. Ja, en dan is dit nog maar de ene halve finale. Er komt er zometeen nog een Andy Murray tegen Novak Djokovic. Wat dachten jullie daarvan? Een geweldig programma vandaag op Wimbledon. Terwijl Del Potro zich klaarmaakt om te gaan serveren. Eén breakpoint heeft hij dus nog tegen. Hij heeft een goede eerste service nodig. Maar het is winderig op Wimbledon. De eerste service is goed. Hij krijgt de kans om in de rally te komen. In de rally is hij beter. Federer die moet proberen ja, het te ontregelen. Korte balletjes proberen te spelen. En Federer mist nu een voorhand. En dat betekent dat de Zwitser ook zijn derde breakpoint laat liggen. 14-14 in de derde set, dus 40 gelijk. Juan Martín del Potro serveert. Hij hing even aan een zijde draadje. Hoewel aan een zijde draadje, als hij gebroken was. Ja, dan had Federer natuurlijk nog zijn eigen service game moeten winnen. En we hebben eerder in deze wedstrijd gezien, bij de stand van 10-9, was dat. Dat Federer serveerde voor de wedstrijd en dat hij het niet af kon maken, dat hij op love gebroken werd. De Zwitser had het ja, al veel eerder af kunnen maken, deze partij. Bij die stand van 10-9 dus. Toen werd het 12-11. Federer serveerde daar, kwam 0-30 achter op eigen service. Maakte toen vier punten op een rij. Dus Federer, ja, die, die, die heeft zijn kansen wel. Die, die, die komt af en toe onder druk. Maar dan op die momenten, en dat hebben we al zo vaak gezegd... en zo is het eigenlijk ook, op die momenten speelt hij toch ontzettend goed. Hij weet nu in deze game weet hij niet door te drukken, Roger Federer. Dat is inmiddels voordeel voor Juan Martín del Potro, de tower from... Tandil wordt hij genoemd. De lange man uit Tandil in Argentinië. En wat zou natuurlijk een fantastische prestatie voor hem zijn. En voor het Argentijnse tennis natuurlijk. Als hij hier weet te winnen van de gedoodverfde favoriet Roger Federer. De man die een paar weken geleden Wimbledon won. En sindsdien, maar eigenlijk ook daarvoor al. Ja, natuurlijk de favoriet is voor het winnen van dit toernooi. Zijn toernooi. Wimbledon won hij zeven keer. De grote vraag is of hij het ook kan tijdens dit Olympisch toernooi. Een monster voorhand. inmiddels van Juan Martín Del Potro. Slam bam. Thank you ma'am lijkt hij te zeggen. Een verwoestende Uithaal. En daarmee haalt hij toch zijn service game binnen. Hij stond 40-0 achter op eigen service. Bij die stand nogmaals gezegd van 14-14 in de derde set. Maar Del Potro blijft overeind. Die breekt niet houdt zijn service game. En staat dus 15-14 voor in de derde set. Boogschutter, Rick van der Ven, greep even voor vijven naast een bronzen medaille. In de halve finales verloor hij op één punt een finale plaats. In de strijd om het brons was er ook een shootout nodig. En daarin miste hij ook net. Toch kan hij terugkijken op een prachtig toernooi. Edwin Cornelissen praat met hem. Wat heb je er een dag van gemaakt, joh? Ja, het, het, het, het, het, ja, het, viel, het viel goed uit in ieder geval. Ja, ik, ik, was, ik was al tevreden dat ik bij de top 16 zat. En ik dacht, ja, misschien kan ik de top 8 nog halen... omdat het zo dicht bij elkaar is. hebben de top 16 gewoon...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 Nou, op dit moment niet. Het is gewoon de spelen en gewoon vierde, daar ben ik gewoon dik tevreden over. Dus ja, ik ben er gewoon uh, dik tevreden mee. Je hebt de handboogschiet even op de kaart gezet in Nederland weer. Hè? Ja, Wiets heeft dat natuurlijk in 2000 gedaan. En uh, ja, ik heb hem daar nou weer, uh, weer teruggebracht. Ik van der Ven, dus vierde op de Olympische Spelen. ben ik dik tevreden mee Tegenover zie ik Iemand zitten die denkt, nou, daar kom je nog wel achter in de loop van je ja. leven. Want ik ben ook eens vijfde geworden, maar ik heb ook twee Olympische medailles gehaald. We hebben het over eh, judo en we hebben het over een medaille... die we ons ook kort Peking vooral maar nog heel goed kunnen herinneren. De Boer Graafstein, hartelijk welkom. Dank je wel. Um, eerst even gewoon over die medaille, gaan we zo verder. Um, Want ik zag je en hoorde je denken om ja. het En ik probeerde te schaien. Ja, nee, dat lukte niet. Um, we, we, we, we zien hier heel veel oude olympiërs Je bent in één keer oud ja. of zo wordt. Hoe volg je hier alles? Wat doe je hier eigenlijk precies? Uh, nou ja, ik ben eigenlijk bezig met... Eunze uh, Jong ben ik uh, mensen, klanten waar mee op pad. En om het Olympisch uh, gevoel te vertalen. En uh, ja, dat is wel heel bijzonder. En dat betekent dat je aan mensen vertelt over dat Olympisch gevoel vanuit je eigen ervaringen. Maar wel bij meerdere sporten, hè? Niet alleen ja. bij het judo. Ja, nou, precies. Er zijn natuurlijk... Uh, um, uh, nou ja... Het team heeft het al over een mentale achterstand, mentaal. Maar wat doet dat dan met je? Dat kan je natuurlijk bij elke sport wel redelijk goed analyseren... als je eenmaal daar echt hebt gestaan. Want dan weet je echt wel wat de druk met je doet. Dus dat maakt niet uit of het nou handboogschieten is of tennissen. En jij kwam hier net binnen en toen zei je, terwijl we even naar tennis zaten te kijken... het is ook een soort verwerking eigenlijk voor mij om hier te zijn. Want wat verwerk jij dan in, in Londen uit, uit Peking... Die uh, vijfde, tweede, derde en tweede plek. Ja, dat is wat je doet. Want dat, dat is toch niet afgesloten? Dat krijgt hier dan nog een, nog een staartje? Ja, nou, dat merkte ik eigenlijk al op weg naar uh, Londen eigenlijk zelf ook. Dat is, uh, je volgt de sporters, dus je voelt ook echt wel... Herleeft het, laat ik het zo zeggen. herleeft de gang naar de Lumpse Spelen toch weer. Uh, als, je eenmaal, als je er echt in zit zelf, dan heb je dat niet zo in de gaten. Maar nu ga je het alles van een afstand be, uh, bekijken. En dan herleef je je gevoelens daar naartoe. En uh, dit, hier zijn... En ook eigenlijk, ook echt het judo zien, en ook mijn eigen dag zien, en de judoka zien, dat sluit je dan echt af. En herleeft dan uh, trots op wat je wel gehaald hebt, namelijk drie keer Olympische Spelen, ja. twee prachtige Olympische medailles, of herleeft ook een moment van als ik toen of ik weet nog dat? Wat, wat, wat komt het meest naar voren? Uh, nou, toch eigenlijk het eerste. Wel trots, trots op van, uh, dat heb ik toch wel even geflikt. En uh, dat is voor mij wel heel belangrijk. Want ik ben zeker in, uh, nou als we dan teruggaan in 2000, uh, was ik aan de ene kant ook wel net als deze jongen blij met mijn vierde plek. Um, dan had ik alles eruit gehaald. Alleen ik zat er ook weer heel erg dichtbij. Uh, in Athene heb ik echt goud verloren, uh, was ik echt een uh, gouden kan uh, kandidaat. medaille kandidaat. Ja, nee. En uh, Beijing was ja, toch dus surprise, uh, me mezelf, alles echt uit mezelf halen, je over overstijgen van wat je kan. En dan is het uh, jammer van goud, maar zilver was mooi. Als wij nu toch eens even naar het judo-toernooi kijken... want dan zul je ongetwijfeld met grotere belangstelling gevolgd hebben. Ja, zeker. Uh, ja, dan hebben we heel veel Nederlandse judoka's gezien... waarvan wij allemaal het gevoel hebben dat ze er net niet hebben uitgehaald... wat er voor ons gevoel in zat. Maar is dat gevoel terecht of zijn we ook gewoon op waardes geklopt hier en uh, daar? Ik denk dat we wel alles uit hebben gehaald wat erin zat. Alleen uh, moet je je nu gaan afvragen, hoe is het uh, traject gegaan? is daar het een en ander uh, niet goed of kan beter Want wat heb gaan. je dan gezien in dat traject waarvan je denkt, nou... Nou, ik heb mezelf niet zo goed bezig gehouden met het traject. Want ik ben de laatste twee weken ben ik eigenlijk echt naar de ploegen gaan kijken. En uh, hier naartoe. En als ze zelf al aangeven in hun analyses... ik ben door de, de spanning van buitenaf, dus de druk van buitenaf... ben ik uh, eigenlijk verzwakt geweest. Dan denk ik van, ja, weet je, we hebben al jarenlang die ervaring dat dat te spelen is... Uh, had er daarop geanticipeerd. En of dat nou bij de judobond, de begeleiding of bij jezelf ligt. Ja, ik persoonlijk neem het altijd bij mezelf. En ik persoonlijk vind dat je uiteindelijk je project als, uh, moet beschermen. Dus uh, als je die analyse maakt, dan weet je ook wat er niet goed gegaan is. Nou heeft dat ook te maken met de verwachtingen die je jezelf of elkaar oplegt? Eh, we zijn in Nederland niet alleen bij judo nogal snel om onszelf ook een soort verwachtingen op te leggen... waarvan we eigenlijk vinden dat we denken dat we bij de beste twee keer. Zou Zouden moeten kunnen en doen, zouden ja. moeten kunnen. Zijn wij daar te... Eh, legt ons dat ook te veel druk op, die verwachtingen die we onszelf zo aandoen? Ja, absoluut. Uh, ik denk dat ik daar uh, gebruik van heb gemaakt, juist in Beijing om uh, te zorgen dat er niet zoveel verwachtingen waren, ook van buitenaf. Ik had weinig tot geen persaandacht, uh, ik had weinig uh, tot geen uh, aandacht van bedrijven daaromheen en de bedrijvigheid die nu vooral uh, het verschil maakt met Beijing en nu, dus veel meer bedrijvigheid daaromheen, uh, dat had ik niet en dat vond ik eigenlijk wel prettig. Terwijl mensen omheen me zeiden van moet je dat ook niet aanpakken? Nee, want ik ga voor de Spelen en ik ga voor één ding voor, voor mezelf. En... Um, ja, ik denk dat dat heeft voor mij uh, onder andere mijn medaille ook gemaakt. Dus soms moet je die keuze toch wel anders uh, maken, vind ik. Oké, okay, we gaan hier uitgebreid over verder praten. Precies, blijf zitten, want we gaan even, dat hebben we iedere dag. Ken je de klaaglijn van Tom van het Hek? Ja, die Mag ken ik. Mag ja. iedereen bellen? Nou, vandaag <laughs> was het weer raak, hoor. In gesprek met Van het Hek. Tom van het Hek, goedemiddag. Goedemiddag Tom. Ja, goedemiddag. Ik wil even klagen over uw stem. En er, in, vanwege wat? wat? Wat is er met mijn stem? Als jij je stem niet luid gebruikt, dus zacht praat, dan breekt jouw stem... ...en dan krijg ik al tranen in mijn ogen, ondanks dat we geen medaille gewonnen zouden hebben. Oh, nou dan moet ik dat niet meer doen hè? dan moet ik een beetje luider blijven praten gewoon. Heel graag, dan blijf ik er zin in houden. We zouden een uh, redelijke zomer krijgen, nou die hebben we gehad. We zouden een prachtige sportzomer krijgen. EK was een K, TDF ja. was een grotere K en het OS is een nog grotere K. Nee, dat is toch helemaal niet waar, man. We hebben zes Hallo. medailles. Nee, wat jongen, we, we zitten... We wat rustig, we nou rustig. Tom van dek, goedemiddag. Hé hey Tom, ik wil eens eventjes vragen. Het wordt nu wat beter weer. En dan zie je de mensen tegenwoordig op de fiets ook allemaal gaan. Ja. En nou zijn de mensen boven de 50 die vinden dat nodig, vooral mannen... Om met ontbloot bovenlichaam te gaan ja, fietsen. Ja, dus dat en het is... is niet om aan te zien. Ja. Maar, maar nou, kritiek op wat Maasmeet. Dan heb je het uh, s'avonds, het deftige journaal. Of tenminste, uh, redelijk deftig. En dan komt meneer daar en dan mag hij dus het programma aankondigen. En dan staat hij of met één hand of met twee handen in de zakken. Nou, daar gaan we eens even op letten. Dus gewoon chic aankondigen en geen handen in de zak. Nou, oh, chique aankondigen mag wel wat vlot, maar ik vind niet Gewoon... zo van, nou jongens, ik ben uh, ik ja. maar te ik kan mijn hand wel in de zak houden. En niet zo opvallend vriendelijk tegen uh, jonge sportsters de, doen. Tom van Dek, goedemiddag. Meneer Van der Hek, ik uh, zit op de camping. Ja. En daar heb ik een klacht over. Over de camping of over het bereik op de camping, waar heb je geklacht over? Nou min en meer het bereik gisteravond hè, met die uh, gouden race van uh, die, uh, dat ja. mercy je of zo. Ja, ja, komi no wo, yo, yo, ja. ja. Dus ik zit uh, te kijken op de webcam, Ja. en ik zit uh, ook naar het geluid op uh, Radio 3 te luisteren, of uh, Radio 1 uh, te luisteren. Ja, ja. Maar het gekke was, het was uh, bij Radio 1 al ja. gefinished en uh, ja. op de tv gingen het nog ja, steeds hoor. Goedemiddag met Wiek. Hallo. Goedemiddag. Ik wou eigenlijk klagen over ja. jouw collega's... die zo nu en dan de term gebruiken van... hij zakte in elkaar als een plumpudding. Je Want... bent nou in Engeland, hè? Een plumpudding maak je van melen, en niervet en droge pruimen. Ja. En die moet je drie weken van tevoren maken. En dan bedruip je hem elke dag een paar keer met rum... Ja. Dus een plumpudding, die, die zakt niet in elkaar, daar kan je iemand mee doodgooien. Ik ben bang dat ik het zelf ook zou kunnen zeggen, maar nu zeg ik het nooit meer natuurlijk. Oké, okay, prima, hoi. E, eet lekker van de plumpudding, <laughs> oké. Okay. Tom van der Hek, goedemiddag. Goedemiddag, met Albert. Tom, ik mis Dione. Nou, dan ga ik jou eens even wat zeggen. Jij mis Dione? Ja vanaf, ja, vanaf zondag ga ik nu regelen voor jou, dat ze hier elke zondag, van elke dag, vanaf zondag weer op de radio is. Ik ga het uh, met plezier wel luisteren. Bedankt, Tom ja gaat het ook overal over ja he? gaan we toch regelen <laughs> gaan we toch regelen we gaan nog even uh, fietsen taan Sebastian Timmerman het gaat niet goed met uh, het Nederlandse kwartet tenminste als ik uh, op de baan kijk want dan zie ik dat uh, de Russen de tegenstanders uh, voor uh, Nederland in deze tweede ronde van de ploegenachtervolging waar de mannen uh, al dichter en dichter en dichterbij komen Nederland had van tevoren nog een klein kansje op de bronzen medaille dan uh, moesten ze in ieder geval uh, nog twee landen van de zes die strakjes nog in actie komen, achter zich laten. Maar dat gaat uh, sowieso niet lukken. Want Spanje was er heel snel in de hit voor. En de Russen komen dichter en dichter en dichter bij het Nederlandse kwartet. Levi Heijmans, Jenning Wim Stroeter aan Tim Veld reden gisteren een Nederlands record. Dat verbeteren dus met een seconde. Het zou er nog in kunnen zitten. Want na drie kilometer zijn ze ietsje sneller dan gisteren. Maar je ziet wel hetzelfde als gisteren gebeuren. Dat de start op zich redelijk is. Maar dat dan uh, Nederland er niet in slaagt om nog weer een versnelling te kunnen doorvoeren in bijvoorbeeld de laatste kilometer, waar de toplanden dat wel kunnen. Nederland nu nog met uh, drie man over. Volgens mij is Tim Veld er uh, inmiddels al van, ik zie gaan. Huizenga zie ik daar nog rijden. En uh, de lange man, dat is uh, Levi Heijmans volgens mij. En dat betekent ja, inderdaad dat Tim Veld de drie anderen heeft moeten laten gaan in de laatste meters. Spanje reed dus heel goed in de heat hiervoor. En Nederland rijdt nu tegen de Russen. De Russen die me gisteren tegenvielen. Ik had wel verwacht dat de Russen wellicht voor uh, goud zouden kunnen gaan. Een verrassing zouden kunnen doen, maar het maximum wat er ook nog voor de Russen in zit, is de bronzen medaille. Bijna haalt Rusland Nederland bij. Hier komt de eindtijd van de Russen. En dat wordt een hele goede tijd. 3.57. Uh, 7 Veel beter dan gisteren. En voor Nederland zit dat Nederlandse record er net niet in. Nederland verspeelt te veel in de laatste kilometer. En rijdt 4 minuten, 4 seconden en 29000 ste We zien Nederland strakjes nog wel terug. Het zal uh, de strijd om uh, de 7e en de 8e plaats gaan worden. Misschien 5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 Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. De diplomatieke spanning tussen Wit-Rusland en Zweden loopt op. Wit-Rusland heeft de Zweedse ambassadeur uitgewezen... omdat hij contact heeft gehad met oppositiegroepen. En ook steunen die acties voor meer democratie, zegt de regering in Minsk. En als reactie heeft Zweden twee Wit-Russische diplomaten uitgewezen. Heineken mag de Aziatische brouwer van het populaire Tiger bier overnemen. De huidige groot aandeelhouder van brouwer Asia Pacific Breweries... heeft het bod van 3,3 miljard euro geaccepteerd. En door die deal krijgt Heineken meer dan de helft... van de Tiger Brouwer in Azië in handen.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 En in een viaduct in Rotterdam is een wietplantage ontdekt. agenten ontdekten de kwekerij onder het Varkenoordviaduct... doordat ze een henneplucht roken. Ze gingen uit op onderzoek en vonden in een afgesloten ruimte... meer dan 400 planten, lampen en andere benodigdheden voor hennepteelt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dan het weer Gerrit Hiemstra. Het is mooi weer, bijna overal is het droog, de zon schijnt en het is aangenaam met 20 tot 24 graden. Maar vanavond komen er vanuit het zuidwesten nieuwe buien opzetten en ook vannacht trekken er enkele buien over. In de kustprovincies is de kans daarop het grootst. Elders is het helder en plaatsen ontstaan mistbanken, het koelt af naar een graad of 13. Morgen is een dag met een afwisseling van zonnige periode en enkele stevige buien. De eerste helft van de ochtend is het droog, daarna beginnen de buien te ontstaan.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 Opnieuw is er weinig wind uit het zuidwesten. En na het weekend blijft het nog een paar dagen lichtwissevallig. Vanaf woensdag verdwijnen de buien en gaat de temperatuur na zo'n 25 graden. ANUB Verkeersinformatie. De A6, Emmeloord richting Jouren, is nog altijd dicht bij Lemmer. Is daar een vrachtwagen gekanteld? Omrijden kan het beste via de A28 en de A32. A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingswad Giesendam. 5 kilometer, dat komt door een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij. Het is daar sowieso erg druk nu omdat de A27 tussen Gorkum en Breda naar het zuiden helemaal dicht is door werkzaamheden. Door die afsluiting staat er ook veel op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel bij knopend Hooipolder 4 kilometer. Tussen Goes en Middelburg rijden nu geen treinen door een aanrijding. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Een driewerfhoezee, Nederland verrijst.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 We praten zo over de bestuurlijke problemen op Curaçao. En Deborah Gravenstein is nog steeds hier te ah, gast. We willen eerst even van Mark Brasser weten. Ik wil horen nog applaus. Mark, zijn ze gewoon nog aan het rennen daar over het centakort? Ze zijn nog uh, gewoon aan het rennen, Tom. Ja, meer dan vier uur gespeeld inmiddels. We, zitten, we gaan beginnen aan game 34. Ik herhaal 34. En dat alleen al in de derde set. Het is 17-16 in het voordeel van uh, Juan Martín del Potro. Uh, Breekkansen zijn er in de laatste games niet geweest. Wel, ja, beide spelers kwamen wel onder druk in hun eigen service game. Ja, repareerden het dan toch wel uh, weer vrij makkelijk. Uh, goede eerste services daarna, waardoor ze onder de druk uitkwamen. Het is uh, Roger Federer die gaat serveren. Hij moet zijn service game houden, dan wordt het 17-17. Uh, We gaan nog uh, eventjes door, dus uh, wedstrijd nog altijd niet beslist. Dan het nieuws uit Curaçao. Premier Schotten heeft het parlement daar naar huis gestuurd. Eerder deze week viel het kabinet Schotten... omdat het de meerderheid verloor in het parlement. Dick Draaier, correspondent op Curaçao. Dik, en dan wacht even. Nu het parlement naar huis sturen. Dat betekent nieuwe verkiezingen. Wat is de bedoeling? Ja, dat is wel wat uh, premier Schotten als laatste daad nog wilde doen. Maar ja, het ontbinden van een parlement, dat doe je niet zomaar. Daar moet een hele zwaarwegende reden voor zijn. Uh, om je aan te geven in de Nederlandse politieke geschiedenis is dat sinds 1848 slechts vijf keer gebeurd. Uh, een zwaarwegende reden is als het bijvoorbeeld na maanden niet lukt om een nieuwe regering te vormen, zoals in België. Uh, dan kan de gouverneur besluiten om het parlement te ontbinden en weer nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De stap is heel opmerkelijk. Ja, de, de steun was ingetrokken hè, door een aantal... Wat was nou ook alweer precies de reden? Waarom, waarom is het nou uiteindelijk gevallen eigenlijk? Ja, die twee parlementsleden van twee verschillende regeringspartijen, die uh, hebben geen vertrouwen dat hun kabinet, het kabinet van Schotten, de financiële en economische problemen van Curaçao zou kunnen oplossen. Het eiland staat onder financiële curatelen vanwege begrotingsproblemen. Uh, en na de aanwijzing van de Rijksministerraad heeft de regering in hun ogen in ieder geval te weinig daadkracht getoond. En deze twee dissidenten zijn ook hun coalitiegenoot Helmin Wielsbeu. Deze onafhankelijkheidsleider en ook uh, lid van de regering, die laat niet na om uh, Nederland en zelfs zijn eigen politieke vrienden voortdurend te schofferen. En het fatsoen is volgens deze dissidenten nu ver te zoeken... en draagt ook niet bij aan een oplossing van de problemen van Curaçao. En wat gaat er nu, nu gebeuren? Komen er dan inderdaad verkiezingen? Nou, in reactie op de aankondiging van premier Schotten vannacht om het parlement te ontbinden heeft de oppositie samen met een van die dissidenten, Eugene Cleopa, een bereidheidsverklaring naar de gouverneur gestuurd om een nieuw kabinet te vormen. En ja, en in dat geval zijn er geen nieuwe verkiezingen nodig. Volgens deskundigen heeft deze stap uh, de voorkeur, want bij ontbinding en nieuwe verkiezingen is het land zeker drie maanden vleugellam. en uh, hun overtuiging is dat daarvoor de problemen van Curaçao te groot zijn. Goed, Dick Draaier, jij houdt het uh, voor ons in de gaten hoe dat verder gaat. Dank voor dit moment. Wij praten verder met Judica De Bora Gravenstein, Drievoudig Olympische Spelen deelnemer. Maar nog veel belangrijker, tweevoudig Olympische medaillewinnaar. Um, uh, je bent hier, je ziet van alles van Nederland. Uh, we hebben het al over die verwachtingen gehad. Dan zijn we ook heel erg snel teleurgesteld met ja. z'n allen. He. Je hoort ook ja. in zo'n klaaglijn mensen bellen. Wat is jouw gevoel van die Spelen? De eerste week zit er zo'n beetje op, zeg maar. Als je dat als totaal kijkt. Nou, we hebben natuurlijk wel... Uh... Volgens mij zijn we met heel veel talenten begonnen ook, met nieuwkomers. En uh, er is verversing van eigenlijk het hele team. Uh, als ik het zo maar zeggen, in Beijing zijn een aantal iconen gestopt daarna. En uh, we moeten weer opnieuw gaan bouwen. En dat is eigenlijk de startpunt waarom we zouden moeten hebben hier. Natuurlijk uiteindelijk, resultaten willen we allemaal aan het eind. Maar als we nou samen kunnen zeggen op het eind van nou deze week... ...van ik zeg van, nou, we hebben inderdaad een aantal talenten, nieuwelingen zien komen zijn er heel veel die voor het eerste keer ook op de Olympische Spelen staan. Meer volgens mij dan anders. En dat maakt ook heel erg veel verschil. Wat maakt de eerste keer aan Olympische Spelen? Want jij weet dat. Wat maakt dat dan zo lastig? Want het blijkt ook gewoon. Het is een ja. feitelijkheid. In heel veel sporten eerst een keer deelnemen, dan een keer winnen. Zeg maar. Wa waar zit dat dan in? Uh, het, toch het verwachtingspatroon van buitenaf... die je zelf niet kan invullen. Na een eerste keer kan je zeggen van... Nou ja, ze kunnen wel zeggen van... Ik, uh, je, moet er goud er, je moet er alles uit halen, maar kan ik dat? Waar sta ik in, uh, in, in die ranking? Waar sta ik nu echt werkelijk? Relativeren kan je eigenlijk pas na de, de eerste keer. En, uh, ja, en ik denk dat toch wij daar toch echt die ervaring in zouden moeten hebben. Ondanks dat heel veel van diegenen die de eerste keer... gaan wel op wereldniveau en Europees wel goed scoren. Maar dat maakt de Olympische Spelen toch echt speciaal. En is dat ook dat overweldigende van dat Olympisch dorp? Hè? Je hoort ook wel hockeysters, die zeiden... vorige keer was ik even helemaal van de leg toen ik hier kwam. Nou, nu weet ik hoe het werkt, hoe het gaat. Heb je dat ook gespeeld toen? Jazeker, ja, en de weg niet weten. Dan je echt niet weten van, hoe werkt dat nou? Hoe lang zou ik nou echt uh, rond moeten gaan kijken? Uh, waar moet ik de dingen vinden? Of moet ik juist rust nemen? Of moet ik juist ontspanning? Zo'n dorp, je wordt met, in een team gezet. En iedereen moet ongeveer hetzelfde doen. Maar we zijn allemaal verschillend. En dat maakt het ook wel moeilijk voor, voor, je, voor jezelf de beste voorbereiding te hebben. Want normaal en, heb je je eigen ritme, je ja, eigen dingetjes. En nu zit je opeens met z'n allen en... en... Wordt u misschien verleid tot ja. van alles. Laten we elkaar daar voldoende ruimte in. Want er ontstaat ook wel een soort modelmanier hoe je het zou moeten doen in topsport. En als je daarvan afwijkt, dan hoor je er bijna niet meer bij. Want dan ben je romantisch of laat nou, je je... Volgens mij winnen die afwijkingen juist medailles. Die mensen met afwijkingen winnen, winnen medailles. Dus laten we het absoluut niet laten afwijken. Alleen je moet natuurlijk wel ergens beginnen. Je wil, moet wel een kapstok aanbieden. Want daardoor probeert waarschijnlijk vooral ook het NS NSF en de bonden natuurlijk te voorkomen dat je echt helemaal zonder idee binnenkomt. Dus er is zeker wel een kapstok, daar is ook, weet ik ook, dat is ook hard aan gewerkt de afgelopen vier jaar. Maar daarna moeten we wel ruimte geven voor eigen individuele inbreng. En dat heb je natuurlijk ook gezien volgens mij uh, vier jaar geleden met uh, Marianne Vos. Die had eigenlijk het liefst bij zijn familie gebleven. Hij heeft in de eerste week niet gedaan. De tweede week is ze gelijk naar de familie gegaan. Bam, we hebben die medaille. En nu heeft ze het gevoel van, ik ga met mijn mensen naar zo'n Olympisch spelen. Met de mensen die ik vertrouw. En daarom staat ze hier met haar team op het podium met goud heb jij ontzettend veel ervaring opgedaan in je eigen sport... maar dus ook in de breedste zin van het woord. Draag je dat ook over? Wordt het aan je gevraagd? Geef je judo les of ga je op andere manieren? Doe je daar wat mee? Jazeker, um, ik geef wat minder judo-lessen, want ik vind uiteindelijk als je eenmaal echt kiest voor het vakcoach uh, zijn, nou, weet, dat is geen ander, Het is gewoon echt een vak, dan moet je echt helemaal achterstaan. Ik sta daar nog niet volledig achter, ik heb van, nou laat ik daar juist nog wat afstand in nemen. Maar wat ik wel uh, doe is eigenlijk een aantal sporters managen, begeleiden en adviseren daarin. En voor mij zit, heb ik vooral nu als doel om talenten daarin te gaan sturen en begeleiden. En talenten in de, in de bredere zin ja, dus het hoeven het geen junior talenten zijn. Maar wel sport? Is het ja, echt? sport. Ik ben zelf heel erg breed. Uh, in, uh, mijn interesse is erg breed. is Altijd geweest, ook toen ik sport deed. En ik regelmatig naar vele andere sportevenementen. Ik heb ook vooral contact. En dat is het leuke van hier met ook andere sporters. En, uh, en dat maakt ook mijn interesse breed. En daarom wil ik ook die sporters daarin begeleiden. En waar geniet je het meest van hier in Londen tot nu toe? Van wat? Ja, uiteindelijk toch wat ik altijd het leukste vond: het juichen. Het juichen voor winst. <laughs> en Absoluut. is dat dan judo of kan dat net zo goed de kan... hockey zijn? Of oh, ja, uh... nou ja, het, het zwemmen, alles ja, het juichen. Absoluut. Mooi. Zeg je daarmee en dan houden we er ook mee op: die intensiteit uh, van sport? Hè? Dat extreme, uh, teleurstellende, maar dus ook extreme winnen. Dat, maakt, dat is wat jou betreft ook de, de ziel van sport? Ja, Absoluut. Dat is de passie. We moeten ook weer terug naar onze passie. Dat zou mijn advies zijn. Ga we weer terug naar de passie. Waarom deed ik dit eigenlijk? Want meer? heb je het idee dat er nu Nederlanders zijn die hier zonder passie zitten? Sporters? Nee, nee, niet. Nee, dat, uh, dat zou heel slecht zijn als ik dat <lacht> nou met, zou zeggen. Met een beetje minder passie dan? <lacht> nee. Nou, je zegt het niet voor niks, denk ik. <lacht> nou, laten we daar maar gewoon lekker over nadenken. Oké, okay. kan je ook voor baanwielrennen juichen? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Want volgens mij uh, is er weer, uh, gaat het dak eraf of niet bij dat velodroom, Sebastian Timmerman. Dankjewel volgens trouwens, mij, de Bollegaalstijn. Uh, ja, volgens mij was het de tweede tijd ooit die de Britten uh, zojuist reden in de halffinale. 3-52, 7-4-3. En dan zie je een reactie van, nou ja, dat hebben we goed gedaan. Edward Clancy, Joraine Thomas, Steven Burke en Peter Kennel fluitend door... Naar de finale van uh, vanavond. En erin gaan ze rijden tegen dat andere grote topland van de ploegenachtervolging. Australië. Ook zij wonnen vrij makkelijk van Nieuw-Zeeland. Maar het verschil is wel ruim anderhalve seconde. Groot-Brittannië natuurlijk topfavoriet vanavond in die finale tegen de Australiërs. Dat wat betreft de ploegenachtervolging bij de mannen. We gaan eens opmaken voor de herkansing van de Keirin bij de vrouwen. Met dadelijk meteen in de eerste hit. Willy Canes moet bij de eerste drie rijden om door te gaan. Nou, dat moet Willy Canes dadelijk toch wel lukken. Aan alles komt een eind, Mark Brasser, zelfs aan een partij eh, tussen een Argentijn en een Zwitser. Misschien is dat einde wel nabij. Tom, het is 18-17 in het voordeel van Roger Federer. En de Zwitser serveert zelf. Hij heeft Del Potro zojuist gebroken. Goede game van de Zwitser. Ja, en misschien moet je dit zeggen zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen. Een, een voor en shy doen. Maar goed, hij moet het dan nog wel natuurlijk even doen. 10-9 stond hij ook voor. Toen serveerde hij ook voor de wedstrijd. En toen leverde hij zijn service op Love in. Nou, dat zal hem denk ik geen tweede keer gebeuren. Dat kan ook niet. Want hij heeft inmiddels het tweede punt in deze game heeft hij verloren. En dus is het uh, 15 gelijk. Federer die, uh, ja, die het... Die die het uit moet maken. Als hij de kans heeft, als hij naar die finale wil, die, die zo gewenste finale, ja, dan zal hij nu door moeten drukken. En Hij serveert zo goed. Ezus dik boven de 20 zit hij. Hij serveert fantastisch, maar het is nu toch 15-30. na nou, een dubbele fout in het voordeel van Juan Martín Del Potro. Ja, hij is dan de nummer 1 van de wereld. Dat is een klasbak. Hij speelt dan goed op de momenten dat het erom gaat. Maar ja, kan hij het, kan hij het ook nu? Kan hij cool blijven? Kan hij het simpel houden? Kan hij dat niveau wat hij heeft vasthouden? En misschien nog wel naar een iets, ja, iets hoger plant Zeg maar, want dat heeft hij nu nodig. Dat Potro goed in de rally nu bij die stand van 15-30. De Argentijn mist dan zijn voorend en dan wordt het 30 gelijk. Nogmaals gezegd, 18-17 in de derde set in het voordeel van Roger Federer. Ja, we hebben het eerder gezien, dit uh, toernooi. Tsonga tegen Raonic, 25-23 in de derde set. En het mooie is, het gaat natuurlijk maar om twee gewonnen sets. Het gaat niet om vijf sets. Dus de spelers die, die raken niet zo snel vermoeid. Niet mentaal, maar ook fysiek niet. Ze gaan er allebei nog vol voor. Het is natuurlijk wel een slijtageslag. Natuurlijk staan ze al meer dan vier uur op de baan. Maar de rallies zijn, zijn kort, de punten zijn kort. En daardoor is ja, de, de, de netto speeltijd, zeg maar... Ja. Ja, die, die zal ver onder het uur liggen. Federer heeft inmiddels geserveerd. Bij die stand van 30 gelijk. Er is weer een, een rally. Ja, die, in die rallies heeft Del Potro zijn kansen. Federer moet zien het te variëren. Die moet hij Del Potro op die achterlijn aan het lopen zien te krijgen. Dat lukt hem vooralsnog nog niet. Maar dan mist Del Potro. Die mist de backhand. Ojoe, is dit hem dan. Wat een ogenschijnlijk makkelijke backhand van Juan Martín Del Potro. Hij nam het risico de Argentijn. Hij ging voor de winner langs de lijn. Maar zijn backhand is veel en veel te lang. En dus is daar na dik vier uur spelen. We gaan naar de vier. Vier en een half uur toe is daar het matchpoint voor Roger Federer. Je ja, en dan te bedenken dat die Del Potro, die moet nog mixen zometeen. Die zit nog in het mixtoernooi. Gemengd dubbel met Giselle Dulco. Nou, of dat er nog van gaat komen, dat is allemaal later de zorg. Eerst Roger Federer. Hij concentreert zich voor zijn eerste service. Dit moet zijn moment worden. Hij moet hier een goede eerste service slaan. Maar hij mist zijn eerste service. Het was close, hoor. Je hoort het publiek in dat publiek. We zagen hem net eventjes op beeld. Kobe Bryant, de grote ster uit de NBA. Natuurlijk, iedereen wil bij deze wedstrijd aanwezig zijn. Punt inmiddels gespeeld de winner nee niet de winnaar van federer Wil ik zeggen nu dan met zijn voor nee weer niet hij komt in de volley oh en dan mist hij de volley federer mist de volley met de backhand. Hij stond dicht op het net, hij kon het net bijna raken. Oh, hoe kan je hem missen? Ja, de Argentijnse fans op de tribune die staan op Natuurlijk in die Argentijnse shirts. Fanatiek als altijd. Mirka, de vriendin van Federer, die hangt teleurgesteld over de boarding. Veer gelijk. Wat een kans daar voor Federer. Hij laat zijn kans liggen. Noemde jij dit, Tom? Grote mannen tennis? Grote, mannen grote mannen mensen tennis? tennis. <laughs> Is echt grote mensen tennis, ja. Tennis met een grote T. Gaat de baanwiel rennen, fietsen met een grote F, Sebastiaan. De Nederlandse herkansing, hè? En er zijn de grootste dames al door naar de tweede ronde. En degene die verloren in de eerste ronde moeten het dus via de herkansing doen. De eerste drie uit een groepje van zes gaan er door. Nou, dat moet Willy Kanes toch wel lukken, ben ik geneigd te zeggen. Ze zit in tweede positie achter de Cubaanse Lisandra Guerra. Kijkt nu naar achteren, naar de dame die in zesde positie zit. Dat is de dame uit Hongkong, White C. Lee, als het rondebord op vier staat. De motor dus nog eventjes in de baan blijft. Langzaam maar zeker voert hij Danny het tempo op naar 45 kilometer te per uur. En dan uh, moet Willy Canes dadelijk in ieder geval bij de eerste drie gaan rijden. Anders wordt het Keirin-toernooi toch wel een enorme teleurstelling als ze hier eruit vliegt in deze herkansing. Verder rijdt Olga Panarina mee. De wit in. dat is een gevaarlijke klant. Monique Sullivan uit Canada, die moet Canes kunnen hebben. De Colombiaanse Gavira, terwijl de motor nu naar de zijkant gaat, rijdt uh, ook nog mee. En dus die Guerra en Lee. Guerra nog altijd aan de leiding. De Cubaanse in dat felrode shirt. En daarachter het oranje van Willy Canes met allemaal gloednieuw materiaal onder en ook gloednieuw materiaal op de hoofd met de helm. Dadelijk gaat er gesprint worden. Kan gedaan, maar Mark Brasser, wat heb jij te melden? De wedstrijd is gespeeld 19-17 in de vijfde set in het voordeel van Roger Federer. En wat een fenomenale wedstrijd was dit. Absolute reclame voor het tennis. Het publiek op het centercourt van Wimbledon bovenop de banken. Het gejuich is voor de nummer 1 van de wereld. Hij houdt zijn droom levende. Komt die Olympische medaille er misschien in het spel voor Roger Federer. Hij gaat door naar de finale. Zijn tegenstander wordt zometeen bekend. Andy Murray of Novak Djokovic. Maar de big man, de grote man van het tennis is door. Roger Federer in de Olympische tennisfinale. En de big women wat betreft het Nederlandse sprinten. Willy Kanus want zij is toch de succesvolste sprinter geweest. Is gelukkig ook door naar de tweede ronde. Willy Kanus wordt tweede in de herkansing achter de dame uit Hongkong. Achter Wijdsele. En dus zien we Willy Kanus strakjes terug in de tweede ronde van het Kijrin-toernooi. Londen 2012. Het Olympisch nieuwsoverzicht. Ja, het is tegen 7. dan gaan we eens even, of tegen 6 natuurlijk even de balans opmaken van het ochtend en de middag hier in Olympisch Londen. Boogschutter Rick van der Ven geeft net naast een brons de medaille. Lang had hij uitzicht op een finale plaats, maar die miste hij op één punt. En in de strijd om het brons zat hij er ook dichtbij, maar weer ging het mis in de shootout. out Meer over, maar over teleurstelling wilde Van der Ven toch niet spreken. Nou, op dit moment niet, gewoon spelen en vieren er mij gewoon dik tevreden over. Dus ja, ik ben er gewoon uh, dik tevreden mee. Amper 13 uur na haar gouden race lag Ranomi Cromovidiojo alweer in het water. Op de 50 meter vrijslag ging zij als snelste door naar de halve finales, maar echt tevreden was ze niet. Nee, absoluut niet. Nee, dat was ook niet de bedoeling. Maar in ieder geval goed zwemmen. Maar een stuk of 4-5 keer geademd. Ja, nog een paar schoonheidsfoutjes, maar dat moet morgen uh, goed gaan. Marleen Veldhuis deed het ook goed. Zij ging als tweede door naar de halve finale en ook Veldhuis was kritisch.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 De mannen estafetteploeg op de 4 keer 100 meter wisselslag... plaatsen zich in een Nederlands record voor de finale. Nick Driebergen, Lennart Stekelenburg, Juri Verlinde en Sebastiaan Verschuren... zetten een tijd neer van 3 minuten 33 seconden en 78 honderdste. Dat is ruim twee tiende sneller dan het oude record. Volgens Verschuren gaat het in de finale goed komen als Lennart Stekelenburg volledig opgeladen is. Ja, dat is goed. Als hij dat vuur en het schuim in zijn bek krijgt... dan is het alleen maar mooi. Maar... Uh... Nee, ja, dat komt helemaal goed. Lekker, gaan uh, elkaar uh, helemaal gek maken en uh, hele mooie 400 uh, wissels de vrouwen en Ploeg op de wisselslag volgden het goede voorbeeld. Sharon van Rauwendaal, Monique Nijhuis, Inge Dekker en Femke Heemskerk... gingen als vijfde door. Job Kienhuis kwam niet door de series op de 1500 meter. Hij klokte de elfde tijd en alleen de beste acht gingen door. Dan de moeder, aller sport, het atletiektoernooi is begonnen... maar voor Rutger Smit niet zo goed. Hij kwam namelijk niet door de kwalificaties bij het kogelstoten... en bij de meerkamp twee onderdelen geweest. Daphne Schippers en Nadine Boerzen, ze doen nog niet echt mee in de top. Schippers staat de 16e struikelde helaas bijna over een horde, kost daar wat tijd. En boer, Boersen staat tiende. De dressuurruiters liggen op medaillekoers. Na de Grand Prix staat de oranje derde in het klassement. Adelinde Cornelissen zette de tweede score neer achter de Britse Dujardin. Edward Gal werd uiteindelijk elfde. Morgen wacht nog de Grand Prix speciaal, die dit keer ook meetelt in het landenresultaat. Adeline Cornelissen verwacht wel het een en ander van haar paard Parsifal. In de special zit ook voornamelijk veel uh, passage en uitstrekken. Dat, Sterke punten. Dat zijn inderdaad uh, punten wat Parsifal uh, leuk vindt zelfs. Dus uh, ja, wat dat betreft komt die special dan eigenlijk wel goed. Dan gaan we naar de tafeltennisters. Die zijn probleemloos verder gekomen in het landentoernooi. Egypte werd zonder moeite met 3-0 aan de kant gezet. Morgen wacht... Ik kan het niet anders uitspreken. Een beetje zachtjes. China. Judoka Luc Verbij ging al in de eerste ronde onderuit. Verbij kreeg twee keer een straf vanwege passiviteit. Met de uitschakeling zit het toernooi erop voor de Nederlanders. Edith Bos en Henk Gol pakten brons namens de Judoka's. Toch wel mooi nieuws van het zeilfront, want zeiler Pieter Jan Posma gaat als derde de medal race in in de fin klasse. Hij won de voorlaatste race en werd tweede in de laatste. Postma heeft 42 punten. De nummer 2 Ben Ainslie. grote favoriet van de Britten, heeft er 35. En leider Jan Huck Christensen uit Denemarken heeft er 28 in de medal race, tellen de punten dubbel. Maar hij ligt dus nog op medaillekoers. Na de eerste dag in de 4,70-klassen staan Lisa Westerhof en Lopke Berkhout vierde. Ze wonnen hun eerste race, in de tweede race ging het minder, ze werden negende. En bij de mannen staan Sven en Kalle Koster na vier races zeven in hun eerste heat. Vandaag werden ze negentiende, in de tweede kwamen ze als zevende binnen. Ik hoor u denken, Dorian van Rijsselbergen, nou, het hebben we vragen. daar nou van? Heeft een rustdag vandaag. Dan de hockeyers, die hebben ook hun derde wedstrijd gewonnen. De mannen Nieuw-Zeeland werd met 5-1 maar liefst aan de kant gezet. Vrolijke gezichten... Floris Evers. Ja, hartstikke tevreden. Uh, schitterende wedstrijd. Het leuke is wat de volgende wedstrijd als doelstelling zaken doen. Dat hebben we gedaan. Nu hadden we als doelstelling vijf goals maken. Uh, dat wisten jullie niet, maar dat wisten wij. Oh. En uh, dat is wel heel gaaf dat het ook uitkomt. Schutter Peter Hellebrand slaagt er niet in zich te plaatsen voor de 50 meter luchtgeweer liggend. Eerder deze week werd hij nog vijfde op de 10 meter staand, maar in de kwalificaties 50 meter liggend dus bleef hij steken op de 43ste plaats. En dan nog een treurig bericht over de beachvolleybalsters. Madeleine Meppelink en Sofie van Gestel, zij zijn uitgeschakeld. Ze verloren in de herkansingen in twee sets van hun Braziliaanse tegenstanders. En dat brengt ons aan het einde van het uur. Wij zijn natuurlijk na zessen terug met Radio 1 Sportzomer. Dan horen wij de coach van ja, Rick van de Ven. We even van. een oproepje vast voor aan de lijn oh. gaan wij doen. Want dat doen wij straks Prima. om tien over half zeven. Dat doen we iedere dag. U weet wel, u mag niet meebellen. Maar u mag wel stemmen. Natuurlijk moet u wel weten waarover. De stelling is als volgt. Een verbod op homodiscriminatie moet in de grondwet. Voor het eerst is er een meerderheid in het Nederlands parlement... voor het opnemen van een verbod op discriminatie... op basis van seksuele geaardheid in artikel 1 van de grondwet. Is dit een typisch geval van symboolpolitiek... waar de Nederlandse politiek nog wel eens in lijkt uit te blinken? Of heeft zo'n grondwetswijziging daadwerkelijk ook nut? Wordt Nederland hier toleranter van en verandert er iets? De stelling dus, een verbod op homodiscriminatie moet in de grondwet. Bent u het eens of oneens, laat u het weten via de website radio1.nl. U kunt niet meepraten, dat doen we wel met D66 Tweede Kamerlid Boris van der Ham... en Joost Niemuller journalist En dat doen we allemaal om tien over half zeven. En dan is het mijn taak altijd eventjes te kijken alvast op die website. Tussenstand 66% is het eens met die stelling dat een verbod op homodiscriminatie de grondwet in moet. Nou, nou, straks na zes zijn, zijn we, we, dus weer terug. Terug. Gaan we weer uh, olympisch doorsporten. Er wordt met name een prachtig wielrennen gedaan. We hebben het beurspraatje. De beursen waren ineens weer wat optimistischer. Vandaag zal er weer een verklaring voor zijn welke. <lacht> en we kijken natuurlijk ook nog bijvoorbeeld met Wietse van Alten... de bondscoach terug op die prachtige... maar toch net niet helemaal lekkere dag bij het boogschieten. We werden vierde. Wietse van Alten werd ooit derde. Kan ons een heleboel uitleggen over die sport... waar wij allemaal toch een klein beetje te weinig van weten. Tot zo. Welcome to London. Ze moeten voor klokken, want otter gaat hard en hier als Imenia ook. Maar nu botannen van Cromo in Jojo. En ze moet heel erg klokken, Kromoie Jojo. Ze moet heel erg klokken, maar het gaat er lukken. Het gaat er lukken. Ze gaat winnen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.